749 of kijk op www.witchnet.nl Heeft het al beleefd het 2010 C F payment voor je Hey grote popster Hoe is het nou Las dat je Af en toe niet alleen Denkt aan jou Mooi verhaal weer in zo'n Prachtig blad over hoe jij het hier ooit bij ons hebt gehad. En hoe je dacht, ik moet hier weg. En wij je tegenhielden zeg: alsnog excuus daarvoor. Ik kan je zeggen, namens de buurt: maar het heeft wat ons betreft ook iets te lang geduurd. Als ik dat deed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 Een hele goedenavond. U luistert nog steeds naar Entertainment for You op ZFM Radio. Um, ik heb net uh, contact gehad met uh, Rudy. Hij is onderweg en is er bijna. En als het dat, goed is. Hè? Als het goed is, ja inderdaad. Want hij moet uh, toch enigszins wel geloof ik drie interviews doen in, in één uur tijd. Minder, minder. Minder dan, dan een uur. Dat wou ik zeggen. Dus hij heeft zo meteen een heel hard te werken. Maar ik ben blij dat uh, de meeste mensen nog steeds uh, luisteren. Hopen voor degene die aan het eten zijn, eet uw smakelijk. En mocht het u uh, smaken deze hele avond. En ja, veel plezier zou ik zeggen nog naar het luisteren. We gaan nu naar uh, Tessa met uh, lipstick. Excuses, excuses, excuses. Ik ben gewoon, is het een uur en een kwartier te laat eigenlijk. Ik had gemeld dat ik, uh, ja, ik denk een half uurtje te laat zou komen. Maar door, ja, door werk, weg, werkzaamheden is het toch wat, uh, ja, wat uitgevallen eigenlijk. Mijn excuses, Pascal en Roy, hartstikke bedankt. Ik zal het een beetje met je goedmaken. Met Keen en Band en Break. Zometeen natuurlijk, Popsa Henry. En we hebben nog een interview met Gijs de Bruin.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 Bij Entertainment View ZFM Sanvoort. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Uh, ik heb een interview klaarstaan met niemand meer dan Gijs de Bruin, geboren en getogen in de achterhoek. Begon Gijs zijn zangcarrière afhankelijk uh, als een geintje. Met een borrel achter de kiezen, meegalmen in de dorpskroeg en vervolgens te worden uitgedaagd om een cd'tje op te nemen. Geen punt, dat doen we even. Uit deze cd, cd kwam de eerste optredens voort en alvlot kwam hij in de stroomversnelling terecht. Inmiddels is Gijs uitgegroeid tot één gerespecteerde beroepszanger. Goedemiddag Gijs. Goedemiddag. Dat zijn hele mooie woorden hè? Ja, dat zijn mooie woorden, ja. Ik ken ze. <laughs> <laughs> Want uh, ja, je komt dus uit de Achterhoek, uh, begonnen met zingen. Op welke leeftijd ben je eigenlijk begonnen met zingen? Eh... Uh... Ik ben begonnen toen ik uh, 20 jaar was. Ik heb uh, daarvoor al wel muziek gemaakt. Ik heb ja. altijd gedrumd. Gedrumd, uh, oké, okay, leuk. Ja, eigenlijk voor de geheim inderdaad uh, eens een keer uh, een, een, een, een keer een microfoon gepakt en een keer gaan zingen. Ja. En uh, ja, goed, uh, dat uh, resulteerde dus in dit. Zonder dat je er zelf erg in hebt. Uh, ik ben op een gegeven moment zanger. Ja, want uh, het, je begon eigenlijk in een uh, kroeg, kroeg te zingen, staat hier. Mm -hmm. En uh, je werd benaderd of zo door iemand om een CD te maken. Ja, eigenlijk was het zo dat het, uh, het waren de stamgasten die uh, zeiden van uh, je moet daar wat mee gaan doen. En, ja. Uh, ja, ja, dat zal allemaal wel. Ja, neem wel eens een keer een, een cd'tje op. Ik zei, nou dat is goed, jongens. Ik neem wel een cd'tje op. Dus uh, ik had natuurlijk uh, dat met mijn aangeschoten hoofd gezegd en uh, drie maanden later was er nog niks. En toen kwamen ze bij me en toen zeiden ze, joh, maar luister, ja, zeg moet nee, zeg ik. Ja, dat is ook waar ook. Dus uh, ja, toen heb ik uiteindelijk inderdaad uh, een tweetal nummers opgenomen. Maar ook nog steeds voor de Grein en uh, daar een kleine CD-presentatie aan uh, gekoppeld in diezelfde kroeg. Ja, en, uh, en uh, dat was eigenlijk een, een heel groot succes, uh, zonder dat ik er zelf erg in had. En uh, ja, toen, heel uh, ja, toen kwamen er wat boekingen binnen, die kwamen daaruit voort. En, uh, en toen ben ik ja, als een gek zeg maar repertoire in gaan studeren en uh, ja, heel langzaam aan het zingen gekomen. Want uh, hoe lang is dat geleden? Dat is tien en een half jaar geleden. Oh, dus je zingt al wel een, een tijdje echt. Uh, het is, uh, het is, uh, hoeveel CD's heb je nu uitgebracht? Nou, ik heb uh, drie singles gemaakt. Ik heb uh, twee albums gemaakt. Oké. Okay. En uh, van het laatste album, uh, Op Eigen Kracht heet dat ook. Daar hebben we nu uh, zeg maar een uh, single voor de promotie van afgetrokken. Dat is ook de titelsong van het album geworden. Dus. En die hebben jullie als goede ontvangen. Ja, dat klopt. Die gaan we zo meteen draaien. Ja. Um, nou, hoe zit het met de optredens? Treed je, waar treed je regelmatig op? Ja, ik treed ook nog wel eens eh, af en toe bij jullie in de, in de buurt op, zal ik maar zeggen. Ik heb toevallig laatst nog een keer in Haarlem gezeten. Met, in Haarlem, oké. Okay. Al wat uh, besloten dingen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dus, uh, uh... Maar ik, ik treed eigenlijk een beetje door heel Nederland uh, ik op. Je ja, ja. En uh, bijvoorbeeld Tros Muziekfeest, heb je daar wel eens opgetreden? Uh, nee, heb ik nog niet opgetreden. Het is vrij uh, moeilijk om, ja. uh, om, vrij lastig om tussen te komen ook, zeg maar. Dan moet je wel net even de juiste mensen achter je hebben en de juiste mensen kennen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja. Um, een, nieuw, een nieuw album, ben je daarmee bezig of met, met iets anders nieuws, nieuwe singles? Uh, ik ben momenteel bezig eigenlijk met, uh, met een tweetal platenmaatschappijen uh, in gesprek. Dus ik, uh, ik wil graag nieuwe dingen uit gaan, uh, gaan brengen. Maar dan wel zeg maar, inderdaad ook met de juiste mensen achter me om het uh, ja, naar nou, een wat hoger plan toe te krijgen, zal ik maar zeggen. Dus uh, daar ben ik eventjes nog op aan het wachten dat ik daarmee uh, in gesprek kan en dat ik daar wat meer zekerheid over heb. En, ja. uh, ik wil eigenlijk proberen, toch sowieso volgend jaar weer met een nieuw album te komen. Oh, Oké. Okay. Nou, je had er eigenlijk, we hadden, we hadden spraken, we spraken elkaar net eventjes en je zei dat je in Turkije zat. Dus op dit heerlijk, moment even goed. geen o, uh, optredens. Maar uh, nee, staan er nog wel optredens even, aan de planning? Vrij geboekt, ja. Sorry? Ik heb eventjes vrij, uh, vrij geboekt inderdaad, ben even elf dagen weg op vakantie nu momenteel. Ja, heerlijk toch? Ja, heerlijk, helemaal goed. En waar zit je in Turkije? Ik zit in Belek. In? Belek. Belek, oh nee, dat ken ik niet. Nou, lekker natuurlijk. Staan er binnenkort nog optredens gepland? Ja, zeker staan er optredens gepland. Uh, we beginnen in ieder geval uh, aanstaande vrijdag Beginnen we weer, want dan komt donderdag, uh, avond kom donderdagavond terug. En uh, vrijdag uh, gaan we weer van start. We okay. hebben uh, weer een, een heel weekend uh, tot en met zondag voor de boeg. Dus uh, het begint gelijk van dik uit, met planken. Oké. Okay. Ja. Nou... Nou, hartstikke leuk. En uh, ja, bedankt voor het interview. Geniet nog even van de heerlijke temperatuur in uh, Turkije. Het is hier wel anders. Ja, we zeker doen. We gaan we zeker doen. Het regent hier namelijk. Misschien komt ja. hij de andere helft van onze technische staf nog wel tegen. Ja, dat zou, dat zou best <laughs> kunnen. Want het allemaal ook in Turkije momenteel. Nou, hartstikke bedankt. En we gaan je plaatje, we gaan je plaatje draaien. Zou je hem willen aankondigen? Ja, dat zou ik wel willen doen. Dit is Gijs de met op eigen kracht. Oké, okay, Dankjewel hè. Tegen mij Ik ben verliefd op een ander Je bent weer vrij Had ik dat wel verwacht Onze liefde heeft niet veel goeds gebracht ik zag geen stralende sterren Ook geen rozengeur of manenschijn Wie had dat ooit gedacht Ik ga nu weer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 Dat is er weer tijd voor. Goedemiddag, Henry. Ja, goedemiddag. Hoe is hij daar, jongens? Ja, bij ons gaat het uh, prima. Het weer valt een beetje tegen, maar voor de rest is het hier uh, prima in orde. En bij jou? Ja, we hebben hier ook een beetje een kleine buitjes gehad Ja, de zon schijnt alweer, dus dat kan niet meer kapot vandaag. Oh, hartstikke mooi. Lekker dagje gehad, gehad vandaag? Ja, zeker. Met je terug van, van de voetbalwijders. Oké. Okay. <laughs> en een beetje positieve uitslag? Ja, uh, yeah, ja, yeah, yeah, zeker. Uh, ja, ik ben naar het uh, team van uh, de zo van mij bezig kijken die hebben we dag nog gewonnen, dus. Oh, uh, hartstikke mooi. Nou, leuk. We dus, dus hebben goed gevoetbald, het is een belangrijk, en le lekker weertje, dus uh, het zonnetje geen hier vandaag, dus uh, we hebben niks te klagen. Ja, mooi toch? Het ja. shownieuws, is er nog wat gebeurd deze week? ja maar, ja, maar, ja, maar, ja maar, dus jullie Hebben jullie toevallig, toevallig nog gekeken gisteren naar Popstars? Uh, ik heb wel een klein stukje gezien, ja. Ja, dan heb je gezien dat jullie uh, wel ook uh, de mystery Popstars, uh, die hebben een uh, masker gehad gedaan. En, ja, klopt. En wat je daar al een beetje vermoeden was, had dat had nog iets met mijn Simon te maken. Dat waren uh, inderdaad de broers uh, van, van de heer. Ja, klopt. Hartstikke leuk, uh, hartstikke ja ja, ja, goed, en, en, en wat mij dus ook opviel, en dat uh, werd ook al gezegd, een beetje door Henk aan Smit en de Maurice, dat uh, de heren uh, apart best wel een goede, goede sound hebben, een goede stem hebben, maar dat het, uh, het, het, het meer stemmig zingen, dat, dat, dat, dat, dat, dat ik me ook een beetje tegen, ja. Dus daar hebben we nog veel werk aan de winkel, denk ik. Ja, maar ja, ze zijn in ieder geval door, dus ze hebben de tijd om zich uh, ja, ja. Om daarop te oefenen, zeg maar. Kunnen ze zich daar een beetje op focussen en dan eens kijken wat er wel gaat Ja, de basis is in ieder geval al. Maar je ziet dus wel dat er weer uh, twee Volendammers zijn die wellicht weer gaan doorbreken. Ja, dat is, dat is bijna verrassend te noemen. Ja, volgens mij is de hele, hele showbiz is opgekocht door uh, heer Buijs of zoiets. Dat weten we wel op, zeg op. Uh, ja, goed, maar dat maakt er ook niet uit. Ik bedoel, dat is wel leuk. En, uh, ja, uh, aan de andere kant denk ik, van, als je kijkt naar dat andere programma... Hè? De Voice of Holland. De Voice of Holland. Ja. Waar bijna 2,3 uh, miljoen mensen naar gekeken hebben. Ja. Dat, van, hoe, hoe is in godsnaam mogelijk? Dat is wel heel goed bekeken, ja. Dat is erg goed bekeken, ja. En uh, dan denk ik van, wat is er nou in godsnaam mis met popstars op dit moment? Ja. Wat denk jij wat het grote, het grote verschil is waarom de uh, Voice of Holland meer kijkers heeft? Nou, ik denk punt is dat het een vrij uh, nieuw programma is. En ja. uh, de mensen vinden het natuurlijk hartstikke leuk om in een, competitieve, in, een in een wedstrijd, uh, een zangwedstrijd te kijken wat, wat, wat weer nieuw is, dus dat, dat is vernieuwend. Uh, punt twee, ik denk dat Popstar zich een beetje uh, zichzelf de nek aan heeft gedraaid. door ja. uh, de langdradigheid van de, de voorrondes. En dat is gewoon, uh, is wel even leuk voor een paar weken, maar het ja. de afgelopen zijn. Ja, dit heeft geloof ik twee maanden geduurd. Dus, ja, echt uh, belachelijk. Ja. Ja, dus het is een beetje te veel voor het goede, denk ik. Ja, nou ja, we zullen ja, dat, zien. Ja. Ja. Nou, wachten we wachten wel eens even af dan, hè. Ja, ja. wellicht komen er wel misschien uh, ja. meer kijkcijfers voor popstars. dat zullen we wel zien. Ik ben benieuwd, want uh, er zitten wel een paar goede talenten bij, hè? maar nou, natuurlijk, zeker. En dat, dat vind ik zelf ook. En uh, ik vertrouw ze ook dat die jury wel erg hard was voor een aantal mensen waarvan ik dacht van, nou, die kunnen de best wel zingen. Ja, dat had ik ook. Ik weet niet meer wie precies, maar ik zat een ja, ja, ja. aantal keer dacht ik van, waarom nou? Nou, ja, ik, ik, ik, ik heb een, een zangeres die, die, die zo hartstikke goed weet, wel, die de ster Sterren van de hemel. En dan wordt ze een beetje ja, af, af, af, afgeschreven door of afgeserveerd doordat ze zich niet goed bewogen of zo. Ja, en, ja kom op, heen, ze zit toch beginnen hartstikke goed. ja dat En, en, en van mensen waar denk van ja dat, dat, dat, ja, dat valt niet echt, uh, houdt niet echt over. Daar waren ze hier eens over. Ja, want dat was nieuw nieuws. Naast het zingen moesten ze ook een, een dansje voorbereiden met z'n allen. Ja, en ja. Daardoor, daarop werden ze ook beoordeeld. Dat klopt ja, inderdaad. Dus um, ja, dan je, ja, de een kan wel dansen, de ander kan niet dansen. Ja, goed, uh, waar, waar leg je het een met de lap, hè? Ja, nou ja, ja het gaat, uiteindelijk gaat het toch om het zingen, als je lekker beweegt, ah, ja. als je zingt, dan vind ik het eigenlijk wel prima. Ja, de uitstraling natuurlijk, dat vind ik ook erg belangrijk. Ja, tuurlijk, dat hoort er ook ja. bij. en ja, dat vond ik wel een beetje verrassend dat een aantal meiden toch niet door waren, want ik dacht nou, die zingen toch niet verkeerd. Nee. En een aantal ik dacht van ja, goed, het is wel leuk, maar uh, fantastisch is het dan ook weer niet. nee Nee, dan denk ik van ja, dat sprong op een bijna een gat in de lucht. Ja, maar goed, die niet, niet, niet, niet ene meisje wat uh, 98% van, uh, van het publiek achter zich gaat staan, ja. die van 15 jaar, ja, die zong natuurlijk geweldig. Ja, ja en een een mooie uitstraling, leuke uitstraling. Ah, ja, ja. Een Leuke uitstraling, echt, uh, leuk koppie. Uh, ja, die was gewoon zonder terecht hoor. En ik denk, volgens mij komt die ook wel in de, in de live shows. Ja, ik denk het ook wel. Ja, natuurlijk zeker ja. weten dat we de keer maar lachen ook met die, ja toch? Ja, het is hartstikke leuk. <laughs> ja, zeker. Dus, uh... goed jongens. we hebben natuurlijk ook nog een uh, ander nieuwtje. Hè? Dat Nick en Simon dat uh, die gaan een strip krijgen in het week uh, Tina. Oké. Okay. Bij mij de, de Baptina. Ik weet niet of het kent. Dat is het. Ja, ja, dat ken ik ja. ja. Maar uh, het, het wordt een striphelder zo gezegd. Dus, en uh, ook dat nog. En wat voor strip wordt het? Ja, het is. even kijken. Het is een ze, ze raken verzeild in alle avonturen. Uh, Manager zal er ook een, een rol in spelen. Uh, kijk, compleet met de gouden harp op om zijn nek. Uh, <laughs> <laughs> ja, en uh, Nick die wordt uh, vader in januari. Uh, oh, okay. En uh, ja, de vriendinnen uh, Annemarie en Christen speelden er ook een rol in. Dus uh, ja, het was eigenlijk ook een verrassing voor hem. Nou, op zich wel leuk, weet je. Tina is, ja, is, het is toch een kinderblad? Of een, uh, ja, het is een meisjesblad. Is een, meisjesblad. meisjesblad ja, een jongere meisjesblad, ja, klopt. Nou ja, we uh, zullen zien uh, of het wel leuk, uh, leuk wordt gevonden. Ik denk het wel hoor. Wat maakt het ja, uit, zo'n klein stripje. Ik denk het huist ook wel, ja. dus uh, dat zit wel goed. Ja, goed, en dan hebben we natuurlijk ook. Eh, als we kijken naar de Voice of Holland, eh, waar we het wel even over gehad hebben: eh, dat er 2,3 miljoen kijkers naar gekeken hebben. En, eh, ja, normaal, het, het, normaal is eigenlijk het 8-uur-journaal het, het best bekeken. Ja. En, eh, met 1,6 miljoen kijkers. En dit nou met 2,3 ja, Ik vind, ik vind het nog steeds verrassend vinden. Ja. Eh, en, maar er heeft Charlotte Ten Brink weer mee gedaan, hè? Ja, klopt. Charlotte Ten Brink. Natuurlijk van uh, Popstars ook bekend. Popstars hollerke talent. Ja. Popstars, ja, hè? Ja, ja Popstars. Ja. Ja, en uh, ja, daar hebben we nog eentje meegedaan. Ruben uh, Turnin, die is ook door naar de volgende ronde, ja en uh, die heeft ook met popstars meegedaan. Ah, te gek. Dus, uh, het, is, het is een weerzien van, uh, van popstars en idols en dat soort dingen allemaal meer doen. Dus. Ja, als ze het niet redden bij de ene, dan doen ze het wel bij de ander. Natuurlijk, dus, ja. Ja, het is een beetje hè. Ja. Dus, dus krijgen we dat, ja dat, dat kan schijnbaar ook. Dus uh, ja goed, we, we wachten wel eens af het even. ja ja, en dan is het natuurlijk het, het, het, het kijkcijfer voor, voor Paul de Leeuw dramatisch. Ja, uh, onder 300.000 kijkers hè, hoor ik. Ja, dat is, dat is, dat is niet echt veel, nee. Dus nee. waar dat nou al aan ligt, uh, is Paul een beetje op zijn retour? Zijn de mensen zijn een beetje uh, Paul de Leeuw zat? Ik, ik, ik weet het niet. Nee, ja, het, is, het is lastig om te zeggen. Want heb jij het programma, kijk jij het programma regelmatig? Ik heb het af en toe eens gezien, maar er zijn natuurlijk zoveel programma's op dat tijdstip. Ja. Uh, dat daar waarschijnlijk ook een beetje de. Uh, de oorzaak ligt. Paul de is natuurlijk geen uh, uh, talentenjacht of, of wedstrijdje. Ja. Het is gewoon een, een evenementenprogramma. En ik denk dat de tijd waarin het uitgezonden wordt gewoon niet gunstig is. Ja, ja dat, kan, dat kan wel, ja. Nee, ik bijvoorbeeld maar dat, ja. dat Po-nieuws, dat nieuws van uh, Poont, de nieuwe omroep, die ja. wordt juist weer beter bekeken dan uh, de Madi Wode vrijdagshow. En dat is, vind ik wel apart. Ja, goed, en dat, dat geldt ook weer wat ik nog straks ook al zei, van, ja. het, is weer, het is weer vernieuwd, het is weer iets anders. En, uh, waardoor de mensen zeggen, van, nou we kijken daar eens een keertje naar. Ja. Dus dat, dat zal allemaal best wel een oorzaak hebben, maar er zit zoveel, uh, zoveel bij elkaar op een uh, relatief uh, klein aantal uren, dat mensen op een gegeven moment een keus maken. En het is, natuurlijk is het wedstrijdelement element natuurlijk hartstikke leuk. Ja. ja, is ook zo. En het uh, kanon O.O. Gerso, kijk je dat wel eens? Nee, nee, nee dat heb jij waarschijnlijk naar gekeken. Ja, tuurlijk. Ik ben één van die. Wat zal het zijn? 1,4 miljoen. Nou, dat is echt een, echt een topprogramma. Het ja, is een beetje. Ja. Het gaat eigenlijk nergens over, maar het is zo grappig. Ja, inderdaad. En ik zeg wat, wat dat betreft, uh, ja, nieuwe dingen, daar hebben de mensen wel de mensen, zwak voor. Ja. en daar zo op een ook nog een, een beetje een wedstrijdje in zit vinden ze helemaal heerlijk. Ja, en het werd, werd zelfs op een groot scherm in Den Haag getoond, dus dat ja. was ook wel grappig. Dan dus zie je hoe populair het is. En um, ja, die, die, die mensen die hebben meegedaan, die Hagenezen, die worden gewoon uh, gezien als grote, grote idolen eigenlijk. Ja, te gek, hè? Terwijl het gewoon simpele Hagenezen zijn. Met alle respect ja. hoor, maar het is wel zo. Ja, ja, inderdaad. Ik ben het met je eens. Ja, nou hartstikke leuk toch? Dus, leuk dus, programma. Ja goed, en ik, ik, ik heb nog iets interessants. Want uh, als jij een programma wint, hè, zoals uh, Hoonske Talent... Ja. ...waar ik het nou even over heb... Um, ...dan hangt daar een prijs aan, hè? Ja, klopt. Ja, een platencontract of uh, dat, dat soort dingen. En Wat nou dus gebeurd is met Martin, die dit dus gewonnen heeft... Ja. Die, is, uh, ...die heeft Sony heeft het uh, contract dat hij heeft uh, getekend met uh, Martin... We hebben ze alweer gewonden. Nu al? Nu al ja. ja. En wat is daarvoor de reden of geven ze het niet ja. aan? De, de reden daarvan zou waarschijnlijk, dat maakt Mark tussen zelf aan, zou waarschijnlijk zijn zijn leeftijd dat hij te Sch, oud is. Jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, ik denk hoe is dit godsnaam mogelijk? Ja. Dat puur, als dat zo zou zijn, het pure discriminatie zijn. Ja, tuurlijk. Maar van tevoren uh, tekent Sony natuurlijk al een contract met de programma's. Dus dat ja. de winnaar krijgt een contract bij Sony. Maar ja, ik vind dat ze dan rekening moeten houden met bijvoorbeeld zulke artiesten. Ja, ik denk dat daar gewoon geen interesse in heeft. Dat is natuurlijk een investering wat ze zullen moeten doen. Ja. Zo als je iemand hebt die populair is in het jongerensegment. Ja. Dat In uh, het, het feit al vanzelf gekoopt. En bij Mark is dat natuurlijk een beetje anders. Maar ik vind dat het pure discriminatie uiteraard. En maar zit hij nu met wel een wel probleem of zijn er uh, nog een aantal platenmaatschappijen die zich hebben gemeld? Ik heb uh, gehoord dat we, dat we inderdaad nog een aantal platenmaatschappijen gemeld hebben, okay. waaronder in Duitsland. Oké, okay, leuk. Uh, ja goed, misschien dat het daar uh, aanslaat, ja. maar het is, het is natuurlijk een beetje absurd dat je, je zo'n programma wint en dat de platenmaatschappij zich schijnbaar dus niet aan de afspraken hoeft te houden. Ja, hangen. het is gewoon echt belachelijk. Nou, ik vind, het, ik vind het triest, maar dat geeft het een beetje aan dat de, de platenmaatschappijen op dit moment gewoon ja, de macht in handen hebben voor wat betreft uh, financieel uh, in, in, interessant, hè? Ja, is ook zo, ja. Ja, nou, dat, dat vind ik wel jammer, want uh, hij heeft het natuurlijk verdiend, hij heeft het niet gedaan, omdat hij op een gegeven moment nou zo'n leuke leuke kop heeft. Nee, oké, okay, maar het is wel een uniek talent natuurlijk. Dat vind ik wel. Ja. En, uh, nou, in ieder geval zijn platencontract plate, plate, is hij in ieder geval kwijt. Ja, nou ja, we hopen voor hem dat hij een uh, nieuw platencontract krijgt natuurlijk. Ik denk het wel hoor, met zo'n uh, talent. Dat zou wel uh, schandalig zijn, als ja. het niet zal gebeuren. Hè? Ja. Heb je nog een nieuwtje voor ons? Laatste? Ja, nou, la, la, verder welke laatste dan? Ja. Ja, is van Corinnie Breuk over, die was de vorige week was het op bestolen. Ja, klopt. En dan blijkt inderdaad dat uh, de inhoud van de tas, die hebben ze bij uh, Show News afgegeven. Jezus! Ja, het is, is ongelooflijk. Um, in ieder geval, die is weer helemaal bij. Dat ook die brief uh, die ze op een gegeven moment uh, in, in de tas had zitten. Met dan een Extra van uh, Hans zit er ook weer bij, dus ze is wel tevreden. Dus er waren gewoon mensen die denken, nou, misschien zijn er wel spannende details over haar. Dan gaan we gewoon lekker langs bij Shonus en wie weet komen we in de belangstelling. Ja, ze we wel, maar omdat het hier over om gestolen goederen gaat, zal Shonus hier waarschijnlijk niet mee werken. Nee, nou ja, logisch op zich toch? Ja, dat lijkt me toch ook. En lijkt me op een gegeven moment ook dat veel loyaal naar de artiesten toe en naar mensen die iets gestolen uh, hebben, of waar iets gestolen is. Ja. Maar in ieder geval, de, de zaken zijn weer terecht. Oké, okay, nou hartstikke mooi. Eindigen we toch nog met een goed bericht toch? Ja, zeker ja. weten. Dat moet ook weer natuurlijk hè. Ja goed, er dan, dan, dan is maar niks anders dan jullie op een gegeven moment ontzettend fijn weekend te wensen. En de we thuis natuurlijk ook. En uh, op nou, de volgende week uh, show news, natuurlijk hè. Ja, jij ook uh, hartstikke bedankt. Geniet nog even van je, van je weekend. Ja, zeker. Ik moet vanavond nog even naar wat naartoe. Oké, okay. oh leuk. Dus uh, ja, ik heb een uh, druk, weekje, of druk weekend heb ik voor de boek in ieder geval. Oké. Okay. Nou, veel plezier en uh, ja, tot volgende week. Tot volgende week. Ik Dank je, een lekker weertje wordt Jeroen. jullie. Uh, ja, ik hoop het ook. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Oké, okay, hoi. Bye. Hartstikke leuk. Popster Henry hier bij Entertainment For You. Nu gaan we even door met de muziek. Het is al bijna nieuws. We gaat het snel? Ook al ben je de drie kwartier. Maakt niet uit. Jeroen van der Boom. En één wereld. Fun you Jawel, we zijn alweer aan uh, het einde van entertainment voor u uh, gekomen. Je hoorde net Jeroen van der Boom in één wereld. Helaas de tijd gaat snel, ook al binnen maar drie kwartier. Pascal en Roy, hartstikke bedankt nog voor de waarneming. Tot volgende week, dan is Roy er natuurlijk weer. En uh, wat we dan gaan doen, krijg je allemaal dan te horen. Nu hoor je Kane en In Over My Head. Day is I'm gonna make a difference tonight. Another day pretending. I don't think I'll ever survive. <laughs>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 Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is Juri Stubinetski met het NOS Journaal. In Zweden is de vliegtuigpassagier vrijgelaten... die ervan werd verdacht dat hij explosieven bij zich had... op een vlucht van Canada naar Pakistan. Er werd niets gevonden en het verhoor gaf geen aanleiding... om hem langer vast te houden... De piloot van het Pakistanse vliegtuig had boven Zweden te horen gekregen dat er in Canada een tip was binnengekomen over de passagier. Hij besloot daarop te landen op de luchthaven Arlanda bij Stockholm. Alle passagiers moesten het toestel verlaten en alles werd doorzocht. Volgens de politie in Canada was de tip afkomstig van een vrouw die belde met een munttelefoon. In Groot-Brittannië is Ed Miliband gekozen tot de nieuwe leider van de Labour-partij. Hij won in vier stemrondes met een verschil van 1,3 procent van zijn broer David Miliband. Ed Miliband is voorstander van een linkse koers van Labour. David wilde dat de partij een gematigde positie zou kiezen. Volgens zijn aanhangers is Ed Miliband wat losser in zijn stijl dan zijn broer... en is hij daarmee beter in staat om oppositie te voeren tegen premier Cameron... Labour zit in de oppositie na een zware verkiezingsnederlaag eerder dit jaar. Groot-Brittannië heeft nu een coalitieregering van conservatieven en liberalen. De 40-jarige Ed Miliband was eerder minister van Energie. Zijn broer David van 45 was minister van Buitenlandse Zaken. In Haarlem is vanmiddag een man op straat neergeschoten. Hij werd door meerdere kogels getroffen en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De man kreeg op de Prins Mauritslaan in het zuiden van de stad...